Hallo! Dit artikel gaat over materialen en andere items voor de bewoners van Bergerheide. In de gemeenschappelijke berging, onder blok C, langs de garageinrit, hebben de Raad van Mede-eigendom en de Buurtvereniging Bergerheide enkele gereedschappen ten dienste van de bewoners van Bergerheide gesteld. Zo zijn er onder andere enkele bezems, vloeraftrekkers, een vuilblik met borstel, sneeuwscheppen, ter beschikking voor iedereen. Eveneens is een tuinslang met haspel voorzien. Eveneens is er een telescoopsteel van 8 meter met een ragebol, om bijvoorbeeld spinnenwebben in hoge hoeken te verwijderen. Ook is een opzetstuk voorzien voor diegene die er een ander hulpstuk erop wil zetten. Een vouwalletje is ook te verkrijgen. De bewoners die willen darten, kunnen dat ook, het dartbord, scorebord en de darts en dergelijke, zijn voorzien. Na het spel gelieve alles terug te zetten in de berging. Eveneens zijn een grote, witte feesttent, eigendom van de vereniging der mede-eigenaars, een middelgrote feesttent en twee easy zwarte paardententen, eigendom van de buurtvereniging Bergerheide, beschikbaar. Degenen die willen kubben kunnen gebruik maken van de kubbenplaats naast de petankbaan. Verder zijn een kleine en grotere koelkast, Beide in prima staat en een nieuwe, vrijstaande roestvrijstalen spoelbak met dubbele wastafel, eigendom van de buurtvereniging Bergerheide, beschikbaar voor de bewoners. Belangrijke opmerking voor dit laatste, voor deze items dien je iemand van de buurtvereniging of raad van mede eigendom te contacteren. Algemene opmerking, alle vermelde items zijn er enkel en alleen voor bewoners van de residentie Bergerheide en mogen niet uitgeleend worden aan niet-bewoners. Uitzonderlijk, mits toestemming van iemand van de Raad van Mede-eigendom, mag dit wel. Er wordt vriendelijk gevraagd om de items na gebruik grondig zuiver te maken en terug te plaatsen in de berging. De RME en de Buurtvereniging vraagt iedereen die de berging terug verlaat om het licht uit te doen en de deur te sluiten. Waarvoor alvast dank. Veel plezier ermee. Dank voor je aandacht. Dit artikel is gedateerd 10 juni 25.